Van Eck met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn raketten ingeslagen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. In de zwaar beveiligde groene zone waar de ambassade ligt, gingen raketalarmen af en vlogen straaljagers over. Volgens persbureau Reuters is een militaire basis van de door de Verenigde Staten geleide coalitie getroffen. Of de raketten schade hebben aangericht en of er slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend.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 Er is inmiddels een officiële klacht ingediend tegen Pavlensky. Hij kan twee jaar celstraf krijgen voor het publiceren van de video. In de Noord-Franse stad Sedan zijn tientallen Franse en Nederlandse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Volgens lokale media zijn daarbij zes gewonden gevallen onder wie een zwaargewonde. De supporters waren afgekomen op een wedstrijd tussen SC Sedan en Bastia uit Corsica. Volgens de Franse politie waren de Nederlanders vooral gekomen om te vechten.